Nou, we hebben het programma natuurlijk daarom wat moeten aanpassen. En vanavond gaan we het hebben over het volgende. Dionne, die u net al even hoorde in de uitzending, die gaan we introduceren. Dat is een nieuwe medewerkster van Inspiratieradio. Nou, welkom Dionne. Dankjewel Rob, nu... goedenavond. Richard. En, uh, Richard. Nu officieel, En uh, Rob natuurlijk ook van de techniek, mijn excuses. <laughs> en de beste wensen, jullie allebei ook nog. Ja, jij ook, dankjewel. Uh, iedereen trouwens ook de beste wensen, alle luisteraars. Nou, we gaan het... Uh,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 is er bij jullie ruimte? En uh, ik begreep dat jullie iemand zochten inderdaad op de redactie. En zodoende is het eerste contact gelegd. Ja, ja en ik wil Mario nog even welkom heten. Inmiddels zit hij aangeschoven. Ja, ja er ja, ging uh, alles, van alles mis vandaag. Er maar ging maar van alles mis, zoals de sleutel er niet van de studio. <laughs> en nou, er ging van alles mis. Maar inmiddels zitten we allemaal weer parmantig uh, aan tafel. Alleen Herman is net weer ziek naar huis gegaan, Herman Harms.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 Ik uh, woon samen met mijn vriend en, en hond <laughs> dat, uh, sinds kort en dat bevalt hartstikke goed. En hij komt toevallig ook uit Sandvoort, dus in één keer is het Sandvoort uh, all around me. Maar uh, ja, dat bevalt in ieder geval ontzettend goed. En hoe bevalt het Sandvoort all around you? Dat ik in één keer hier ben voor de radio. En vanwege hem hier uh, veel in, uh, in het dorp kom. En een lekkere kaasboordje hebt ontdekt. En ja, dat, uh, dus culinair bevalt me ook prima. De ondernemer van, uh, van het jaar. Wat zeg je? De ondernemer van, de ondernemer van het jaar. De ondernemer van het jaar. En lekkere ja. soepen en zo. Ja. Maar wie ja, was ja. dat ook weer? Want je hebt natuurlijk meerdere kaasboeren. Corrie. Ik ben Corrie. Corrie. Ja. Ja. Dat, dat is dezelfde als ja. jij. Ja, dat, dat is... Okay. Uh, ja. Ja.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 uh, energie uh, ouder gaat wil. wil. Ja. Dat, dat lukt gewoon niet, want ze snappen je gewoon niet. Nee. Weet je wel? En dat is, hoe... Het is geen onwil van die kinderen. Nee, het, het is. Geen onwil. is, nee, het, is nee. echt. het zit gewoon op een andere golflengte. Ja, het zit in een eigen ja. wereld. Toevallig uh, we, we zijn we een weekje weg geweest en mijn dochter en de vriendin uh, zijn er ook mee geweest. En uh, ja, je merkt gewoon dat dat echt van die kinderen zijn. Ze zijn ja. in hun eigen wereld en dingen die je zegt.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 Mm. Mijn inziens. Dus ik heb hier en daar gekeken en iedereen roept wel iets. Uh, maar er gaan toch hele volksstammen die leven daar toch van? Van, uh, van voorspellen naar de toekomst? Ja, yeah, dat, dat zal wel. Maar ik, ik heb het idee, er hoeft maar iets te gebeuren en er verandert iets. Het, mm. Dat heb ik mijn hele leven meegemaakt. Dus ik heb nog steeds iets van: het is moeilijk om de, ja, om een, om de toekomst te voorspellen.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 Nee, maar, goed, maar er worden wel, uh, dat staat er ook, na afloop komt alles boven water. En er waren talloze signalen van de afslijkdijk en uh, andere dijken in noordelijke provincies die in slechte conditie nou ja. verkeren. Ja, het is ook niet dat, nieuws. Nee, dan, is, dan krijgt dat, uh, El Gore misschien nog een keer gelijk dat Nederland onder water komt te staan ja. met ik zijn hoop het niet. An inconvenient <laughs> Truth. Ja. Pers Alexander <laughs> die heeft zich ook al lang uh, aangegeven dat de dijken heel slecht waren. Dus dat is in feite uh, ja, het, het ja. Is dus eigenlijk, meetbaar ja, ook. Dat he? is een ja. logische voorspelling ja. eigenlijk. Het, het maar het dat is iets wat ik ook ja. Heb ja, nou, je ja, er, dat er even eentje doel? die er zegt van nee, hey, daar kan je gewoon dat niet mee. neer. Rob zegt net van, ik zal het even vertalen, want zijn microfoon heeft hij moeten inleveren. Uh, hij zegt Australië, dat, uh, dat is natuurlijk een enorme natuurramp nu gaande. Hey, Noord-Oosten, uh, een gebied even groot als uh, Frankrijk en Duitsland samen. Ja. Wat helemaal ondergelopen is en er zijn ook uh, vele doden bijgevallen. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad, maar goed. Uh, ja, is dat 2011 of 2010? Ja. Bij geval. En, en? Nieuwe tijd, nieuwe tijd. <laughs> ja, en er komt dus een, een groot treinongeluk. Ah, oké. Okay. Nou, die vind ik uh, interessant. Kun je er eens meer over zeggen? Nee.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 Zoals jij ja, dat ze zo uitdrukt, zou zijn. Komt er natuurlijk omdat alle mensen het niet meer weten. Ja. Yeah. Uh, en bij alle nadigheid is natuurlijk een goed bericht. Uh, uh, nee, hey, Mario, eigenlijk wel grappig dat wij die chaos ervaren voeren. Hè? Zo het, uh, drie kwartier voor de uitzendingen. Ja, dat ja, eigenlijk, is eigenlijk wel het voorbode de beste, van. Ja, precies. De voor, beste voorbode van 2011. <laughs> ja. Chaos. Want ik ben het helemaal met je eens, Dion. Ik denk yeah. dat we richting 2012 enorm van chaos gaan ervaren. Tot zelfs oorlogen toe.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 Moet een beetje rustig aan. En luister wat vaker naar Inspiratie Radio. Luister wat vaker naar Inspiratie Radio. Kijk, dan zijn we weer rond. Ja. We gaan naar het volgende nummer. Mario, heel erg bedankt voor alle inbreng. Uh, we gaan nu naar een heel bijzonder nummer luisteren. En specifiek belangrijk voor nu. Want het is namelijk Hotel California met de Eagles.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 I'm dead to remember.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 to play silly games I've promised myself I won't do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 Dik de Hark met het NOS Journaal. De bemanning van het Poolse vliegtuig dat in april vorig jaar neerstortte in Rusland... is onder druk gezet om te landen. Volgens de Russische commissie die de vliegamp onderzocht... kregen de piloten het advies elders te landen. Op de vluchtrecorder is te horen dat de piloten bang waren... dat de Poolse president Kaczynski boos zou worden... als ze zouden uitwijken naar een ander vliegveld. Daardoor namen ze de verkeerde beslissing, zegt de commissie. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 96 Polen, onder wie Kaczynski zelf om het leven...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 De afgelopen jaar hebben 130.000 mensen de aankoop en verbouwing van hun woning gefinancierd met een nationale hypotheekgarantie, 34% meer dan vorig jaar. De stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen behoogde vorig jaar de Nederlandse hypotheekgarantie van 265.000 euro naar 350.000. maatregel werd ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren.